7 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Het kabinet wil in maart al naar Kunduz, Tunesische premier, na de verkiezingen weg. En pensioenpremies drukken netto loon.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 Afgelopen week ontstond ophef over de situatie van de 18-jarige Brandon... die al drie jaar lang dagelijks wordt vastgebonden. De inspectie wil dat zulke gevallen voortaan altijd worden gemeld. In de geestelijke gezondheidszorg bestaat al zo'n meldplicht... in de gehandicaptenzorg nog niet. De inspectie gaat met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten praten... over een eenduidig registratiesysteem. Door hogere pensioenpremies kan het loonstrookje deze maand tegenvallen... blijkt uit berekeningen van loonstrookverwerker ADP...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 Vanavond is op tv de finale van de talentenjacht van SBS, Popstars. Daarin staat onder andere Dean Saunders, de broer van Ben. Dan nog het weer. In het zuiden kan nog wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen 2 en 4 graden. Vanmiddag is het overwegend droog. Met temperaturen tussen 3 en 6 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en 2 tot 5 graden.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 Een hele morgen. Het is zaterdag 22 januari. Het is het weekend van Ben en misschien wel het weekend van Jan. Ben Sanders heeft de Voice of Holland gewonnen. En Jan, dat is Jan Bos, want het is zijn laatste optreden... tijdens het WK Sprint schaatsen. Maar het is ook het weekend van een beladen topper... in de Belgische voetbalcompetitie. Met als ingrediënten verraad, liefde en passie. En het is ook het weekend van de Wikileaks. We maken de balans op. Wat heeft een week lang lezen van diplomatieke post nu opgeleverd? Dat heeft bijvoorbeeld opgeleverd dat we weten dat Arabieren vechten in Afghanistan... en dat ze meevechten met de Amerikaanse commando's. Tegen andere moslims. Tegen de Taliban dus. Blijkt allemaal uit de Amsterberichten. Maar de vraag is nu, hoe zal de Arabische wereld hierop reageren? Dat gaan we vragen aan onze correspondent, Nicole Le Vever in Amman. Nicole, het gaat om Arabische militairen uit Jordanië... en de Verenigde Arabische Emiraten. Hebben de landen gereageerd? Nee. Het bericht heeft hier nog niet in de krant gestaan. En ja, de vraag is of dat ook wel gepubliceerd zou worden. Want de meeste media, daar heeft de overheid toch wel een beetje de hand in. Ja, en het bericht is gewoon nog niet bekend. Nou zal het wel, ik heb in Jordanië met een aantal mensen gesproken gevraagd van wat zou je daarvan vinden. En veel mensen die vinden het wel schokkend. Maar ze zijn niet verbaasd. Want ze wisten het eigenlijk wel. Het is geen ding om te vermoeden dat hij dan meevecht echt actief met de, met de Amerikanen. ...in Afghanistan en het ander is om het bewijs onder je neus geduwd te krijgen. Maar dat Jordanië bijvoorbeeld een trouw bondgenoot is van Amerika... ...in de strijd tegen terreur, dat wisten mensen hier al wel. Ja, maar het gaat echt een stapje verder natuurlijk. Ik bedoel, ze vechten echt mee. Ja, precies. En dat, uh, daar is, er is ontzettend veel verzet... Tegen de bijdrage die Jordanië met name levert aan de strijd tegen het terreur van de Amerikanen. Dat wordt toch een beetje gezien als je ziel verkopen aan de duivel. En absoluut niet in het belang van de Jordaniërs. En wordt ook gezegd, wij zien eigenlijk Amerika en Israël als een veel groter gevaar dan de Taliban. Dat zijn moslimbroeders. En wij vinden het eigenlijk gewoon helemaal niet goed dat wij daar tegen vechten. Dus als dat bewijs wordt geleverd, dan zal dat zeker hier in de oppositiekringen niet goed vallen dat zijn hier de grootste oppositiebeweging, zijn de islamisten... die ook gisteren even gebeld en die zeggen... ja, als dat zo is, als wij het bewijs zien... dan, ja, dan komen wij zeker met een, met een reactie. Ja. Nou, um, hebben ze op dit moment natuurlijk ook wel wat anders aan, uh, aan hun hoofd... in Jordanië, Tunesië natuurlijk ook, er wordt gedemonstreerd. Uh, we hebben ja gisteren gesproken over die uh, demonstratie. Um, maar speelt zo'n Wikileaks überhaupt, hè? ook al die andere uh, cables die uh, openbaar worden... speelt dat überhaupt een rol uh, in het Midden-Oosten op dit moment? Ja, mensen volgen het wel, die vinden het hartstikke interessant om te zien wat hun leiders uh, bekokstoven met de Amerikanen, wat ze over voor elkaar zeggen. Dat wordt wel gevolgd door een bepaalde groep in de samenleving. De meeste mensen hebben echt iets anders aan hun hoofd. En dat is gewoon gebrek aan werk, aan eten, uh, goede opleiding voor de kinderen. Dat zijn de dingen waar mensen op, uh, op dagelijkse basis mee zitten. En Wikileaks, dat is ja, voor de geïnteresseerden absoluut interessant. En als het gewoon in de krant komt, dan volgt iedereen het. Maar uh, dat is niet uh, de, de, de eerste zorg. Nee. Hoe staat het trouwens uh, met, uh, met de onrust? Gisteren, ik zei het net al, uh, grote demonstratie. Wordt er dit weekend nog veel gedemonstreerd? Nou, volgens nog niet. Als je hier wilt demonstreren, dan moet je daar netjes toestemming voor vragen. Voor de demonstratie van gisteren was die toestemming gevraagd. En er is nu al bekend dat voor de komende week geen toestemming wordt afgegeven. Dus als de Jordaniërs uh, doen zoals ze altijd doen... dan blijft het deze week rustig op straat. Oké, okay, dankjewel, Nicole. Nicole Leveva was dat vanuit Amman, de hoofdstad daar zo in Jordanië. Dan Nederland, Ben Saunders. Dat is de stem van Nederland, oftewel The Voice of Holland. Hij won gisteravond de goed bekeken talentenshow. Het is een nieuwe hit van John de Mol. Want die heeft het programma, waarin de kandidaten wel redelijk kunnen zingen... heeft dat programma verkocht aan Amerika. De hoofdprijs is het maken van een hele cd. Dat was gisteren allemaal live te zien op televisie. Vanavond begint The Voice of Holland, alweer een talentjaar. The Voice of Holland die ze doen zonder dat de jury kijkt. Het is volgens mij de nieuwe stap. Jazeker, maar het gaat nu alleen om de stemmen. Ik moet zeggen, ik had het ook een beetje gemist. Ik dacht, nee hè, niet weer zo'n talentenshow. Zoals Idols, de X-Factor, noem ze allemaal maar op. Maar nee, de voice of Hond zijn echt iets anders te zijn. 2,5 miljoen kijkers gemiddeld per week hebben ze nu achter de rug. En vanavond is de finale. Ik ben in Ede. RTL 4 zendt de hele avond uit... En wij als pers mogen straks, als de winnaar bekend wordt, mogen we naar binnen. Nog even wachten. Vier finalisten. Daar kan er maar één. The Voice of Holland zijn. Marie, Kim, Leonie, Ben of Pearl. Hier gebeurt het vanavond. Want... dit is The Voice of Holland, the final. Een hele rij bij de dames-wc. Is het zo spannend? Nou, zo lang ja, is het. Jij zit zo. Ja. Hé, hey, hoe gaat het binnen? Want ik heb nog. Uh, we staan hier buiten, maar we hebben geen tv hier. Het is heel gezellig. Ja, ja. goede sfeer. Maar er is alleen iemand uit. Ja, Leonie. Dat is wel jammer. Jammer, maar ja, het is wel afvalstrijd, hè? Ja, het was he? ook niet favoriet, volgens mij, voor jou. Nee, nou, ik heb niet echt een... Ik vind ze alle vier, vond ik ze hartstikke goed. Maar je hebt vastgestemd. Ik heb uh, nog niet gestemd. Wij zijn oh. nog steeds in discussie samen. Volgens mij kan het nu niet meer, toch? <laughs> Jawel, ja. de, de, de, de lijnen zijn weer open voor de anderen. Oké. Okay. Dus uh, we kijken zo even wie het hard nodig heeft. Ik denk dat we dat maar afsluiten. Ah, Jullie hebben toch wel een favoriet, of niet? Nee. Ze dus kunnen allemaal goed zingen, anders staan ze niet, hè? Ja. Maar nee. ja, Ben is de algemeen favoriet, toch? Ja, die was heel erg goed vanavond. Dat klopt. Ja. Voor de allerlaatste keer, en daar komen de coaches... Voor de laatste keer dit seizoen gaan we de lijnen sluiten. En ze zijn dicht. Wie wordt The Voice of Holland? Laat de einduitslag maar zien. The Voice of Holland 2011 is... En de winnaar is Ben Sanders. Ja, niet normaal, hè? Nee, nou ja, het was wel een beetje de verwachting, hè? Nee, voor mij niet, hoor. Mensen... Nou ja, je stond bovenaan begin van de avond en toen kwam Pearl uh, een beetje omhoog, hè? Nou, vorige week stond ik ook bovenaan en toen kwam Leonie even eroverheen, toch? Dus je weet nooit hoe het kan gaan, dus... Hoe voelt dit nou? Ja, geweldig. Ik ben ja vooral heel erg moe, maar ja, ik ben ook wel trots. Dus gewoon, ja, niet normaal, gewoon... Wat, wat betekent de Voice of Holland voor jou? Wat, wat, heeft het, wat heeft het met je gedaan? Ja, het heeft mijn leven gewoon echt op zijn kop gezet. en uh, Ik had echt niet verwacht dat ik zover zo ver zou halen. Want echt van het begin van het programma waren ze allemaal gewoon zo steengoed. En uh, ja, ik ben alleen maar trots. En voor de rest, ik weet niet wat ik voor de rest moet zeggen. Ik geniet ervan. Dank je. Dat zei Ben Sonders tegen onze verslaggever Mark Hamer. En dan Tunesië. Eén man was er voor nodig in Tunesië om een revolutie te ontketenen. De 26-jarige Mohamed Bouazizi stak zichzelf in brand op 17 december. En de rest is geschiedenis. Verslaggever Mustafa Oekbi gaat op bezoek in zijn geboortedorp. Sidi Zij uh, zie uh, het dorpje waar... Uh, Mohamed Bouazizi, het leven lied, de jongen die zichzelf in brand heeft gestoken en een revolutie heeft ontketend. Er wordt gedemonstreerd in naam van deze Tunesische jongen. Deze jongen die heeft op school gezeten met Bouazizi. Wat kun je over hem vertellen? Bouazizi was een hele eenvoudige arme jongen die alleen maar wilde zorgen voor zijn arme familie. Bouazizi hield van Tunesië. Alleen de bende die ons heeft geregeerd, die heeft ons beroofd voor een betere toekomst. En daarom demonstreren we vandaag in naam van Mohammed Bouazizi. Nou, deze meneer heeft ook Mohammed Bouazizi gekend. Hoe kan je nou van iemand die eenvoudig is, die alleen maar bezig is om zijn brood te verdienen, hoe kan je nou van zo iemand verwachten dat hij een revolutie zou kunnen ontketenen? Simpelweg omdat het gewoon iemand is die, ja hij was op zichzelf gericht. Hè? Het was niet iemand die met politiek bezig was, hij heeft zich... Opgeofferd voor het land. Hij is martelaar. Het land zal hem nooit vergeten. Hij heeft geschiedenis geschreven. Een aantal uh, vrienden van Mohamed Bouazizi uh, hebben mij nu naar het uh, huis gebracht uh, waar hij uh, waar woonde. Uh. Assalamu alaikum. Jeetje, wat een drukte van belang is het hier bij het huis van Mohamed Bouazizi. Cameramensen. De familie heeft uh, natuurlijk de afgelopen dagen behoorlijk druk gehad met uh, internationale media die allemaal nieuwsgierig zijn naar het verhaal van deze Mohammed Bouazizi. Een eenvoudig huis, een paar kleedjes op de grond, een vogelkooi. De zus van Bouazizi uh, staat hier in de keuken, een paar uh, Westerse media te woord. En uh, zijn moeder, ja, die zit op een uh, blauwe bank, hoofd naar de knieën gebogen. Mevrouw. Kunt u ons vertellen, wat voor persoon was uw zoon Mohammed? Mijn zoon was een eenvoudig jongen. Altijd vriendelijk. Zeer zorgzaam. Hij voelde zich verantwoordelijk voor ons sinds zijn vader overleed. Hij werkte vanaf zijn tiende jaar en ging tegelijkertijd ook naar school. Hij deed niemand kwaad. Kunt u mij vertellen wat er nou precies gebeurde op de dag dat uw zoon zichzelf in brand stak?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 Toch had ik niet verwacht dat hij zich van het leven zou beroven Hij kocht een jerrycan, overgot zichzelf met benzine En stak zichzelf in brand Voor de ogen van die misdadigers Die hem dit hebben aangedaan Ik heb mijn geliefde zoon verloren Maar hij is wel de trots van de natie geworden Hij is een martelaar die het volk van tirannie heeft bevrijd. Gelukkig is hij niet voor niets gestorven. En dat biedt troost. Waarom maakt België zich druk om het lot van standaaraanvoerder ten damme? U hoort het zo. De verkeersinformatie het is rustig op de weg, maar op de A9... Amstelveen richting Alkmaar, ter hoogte van het knooppunt Rotterpolderplein... is een rijbaan afgesloten en is daar een ongeluk gebeurd. Houdt u rekening met vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Tialaf, Heerenveen, begint vandaag het WK-sprint. Voor Jan Bos is het zijn dertiende wereldkampioenschap en tevens zijn laatste. Steven Dalenboud dook met Bos in het grote NOS-schaatsarchief. En ze begonnen in het jaar 1998... Deze rit gaat hij niet verliezen. Maar wat wordt de eindtijd? En kijk, die Willemars op het stijl staan. Door de finish heen. Ja hoor, 1-11-10. Jan Bos is wereldkampioen. Hij wint niet alleen de duizend meter. En Willemars gaat onderuit, want die wilden hem tegenhouden, Jan Bos. Jan Bos wint de wereldtitel hier in Berlijn. Ja, hij mooi. wint de duizend meter. ook. Dat ik, uh, ik wist al, ja, die laatste bocht uh, kom, je, kom je onder Jeremy uh, Waterspoon onderdoor. En... Uh,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 Wanneer was jij in je carrière op je best? Nou, ik denk uh, twee jaar geleden. Uh, het laatste jaar met, uh, met Telford, met, met Ingrid Paul. Dat was denk ik wel mijn, uh, mijn beste jaar. Ja, shit. Weet je nog waar dit over ging? Nee. <laughs> Hoeveel ja-shit-momenten zijn er geweest? Nou, genoeg, denk ik. <laughs> maar ook, ik, ik, ik zou... Ik, ik, ik, waarschijnlijk wel meer dan... Uh... Het was een Heerenveen. Uh, luister, luister maar even. Dan is het uh, 2008 geweest. Die stond niet stil. De eerste slagen zijn niet goed. Vergeten. Doorgaan. 9,67 gisteren Horspoen. Weer een bossen fractie langzamer dan gisteren. En nu krijg je het scenario waar Horspoen...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 Ja, aan de andere kant wil ik, wil ik nog wel zeker laten zien uh, wat, ik, wat ik kan. En, uh, en ik wil ook nog wel voor een stuntje zorgen. Nou, wie weet. Vandaag kan hij daarmee beginnen. Op de eerste dag tijdens het WK-sprint daar in Tiel of Heerenveen. U hoorde Jan Bos. Het is nu al een van de meest beladen duels in de Belgische voetbalcompetitie. Anderleg tegen Standa, Standa Luik. Zondag wordt die wedstrijd pas gespeeld, maar het werpt alvast zijn schaduw vooruit. We gaan erover praten met Arman Scheurs, voetbalcommentator in België. Goedemorgen. Wat is er aan de hand bij jullie? Ja, het is eigenlijk een mooie klassieker zoals Ajax Feyenoord bij ja. jullie. Dus in feite is er niets aan de hand, de wedstrijd, maar er is een mooie historie. Maar in de laatste jaren zijn er wel heel kwalijke dingen gebeurd... Ten eerste, de doodstrap, zoals wij dat noemen in België, de doodstrap op Vasiljevski. Dat is de Pools verdediger van Anderlecht, die anderhalf jaar geleden van het veld werd geschopt met een open dubbele beenbreuk. Dat kom je niet elke dag tegen. Door de Belgische international Alex Wietzel. Dat heeft een heel jaar eigenlijk uh, wietzel Party gespeeld. Je werd overal uitgefloten door het publiek en die staan zondag voor het eerst opnieuw tegen elkaar. Vasiljevski is helemaal hersteld van zijn dubbele open beenbreuk en die staat op het veld tegen over Wietzel. Dat is al een zeer beladen duel, uiteraard. Uh, die Wietzel is een, ja, geen leerling die zijn zonde heeft ingezien, want die heeft in de loop van het voorbije anderhalf jaar vier keer rood gekregen, telkens weer voor zo'n trap, maar dan met minder zware gevolgen. Dus dat is probleem één. En probleem twee, het zijn er maar twee hoor, is die oh. Jelle van Damme. Die kennen jullie nog? Een echte ja, uh, Ajax, Ajax ja. Jelle van Damme die heeft een aantal jaren gespeeld bij Anderlecht... ...is dan in Engeland zijn geluk gaan proberen. Dat is tegengevallen, is teruggekeerd naar België... ...en iedereen dacht die komt opnieuw naar Anderlecht. Die was dan aan het praten met de club. In laatste instantie koos die vorige maand, einde 2010, voor Standaard Luik. Ja, dat kan gebeuren. Maar hij zei dan lelijke dingen over de sfeer in de kleedkamer bij Anderlecht... ...waar hij eigenlijk al een tijd weg was. En hij vond dan toch het niks meer om terug te keren naar Anderlecht... ...en Standaard was dan de beste keuze... En hij speelt zijn eerste wedstrijd voor Standaar, nu zondag, op het veld van Anderlecht. En Standaar heeft hem zelfs aanvoerder gemaakt. En dat zien ze bij Anderlecht echt, echt als een provocatie. Zeker de fans vinden dat misplaatst. Dat hij ja, enerzijds over de kleedkamer begint te praten terwijl hij er al een tijd weg is. En dat hij terugkeert als aanvoerder van de tegenstander. Dat met het duel Wazilewski. En dan er nog eens bovenop dat uh, Anderlecht de prijzen heeft gehaald bij de Gouden Schoen. Dat is bij ons een prijs voor de beste voetballer. Ja. Die is toegekend vorige woensdag aan Boes En dat is voor de mensen met een heel goed geheugen ook een oud Ajaxiet. Uh, dat is wel heel Soefa. lang geleden, ja. Hier was eerste en uh, Lukaku, dat is onze onze godenzoon in België, Romelu Lukaku, de spitselanderlecht, die was nummer twee. En het was allemaal anderlecht vorige woensdag. En dat pikt dan daar een beetje, want die waren de voorbije jaren tweemaal kampioen. Zitten nu in een dip. En die hebben... Ja, toch vind ik toch ook, naar mijn mening, wat te veel lelijke en foute dingen verteld over anderen. En door, daardoor zijn we in een giftige sfeer terechtgekomen. En is het plots een risicowedstrijd? Ja, ja nou, dat, dat kan je wel zo stellen als je dat zo allemaal beschrijft. En Jelle van Dam is natuurlijk ook nog een bijzonder figuur, behalve dat hij inderdaad bij die twee voetbalclubs uh, speelt. Uh, heeft hij ook geloof ik nog wat met uh, de zus van de Nationale Held bij jullie, Kim Kleister? Hij heeft wat? Hij heeft er twee kinderen mee. Precies. <laughs> dat is meer dan wat hebben. Ja, ja, ja dus Kim Krijsters uh, en de zus, elke Krijsters, die ook tennist, maar dan minder succesvol. Dat is de echtgenote, heet dat nu, hè, van Jelle van Damme. Al een aantal jaren. Dat is een echte sportfamilie, zullen we dan maar zeggen. Ja, kortom, het, is, het gaat ook wel uh, ergens over. Maar uh, dat, dat is dus een hele beladen wedstrijd. Niet alleen dat het er in de media over gaat, maar ook uh, politie maak, maken, ze die, uh, maken die zich zorgen. Ja, dat begint stilaan, want uh, Anderlecht heeft de spelers spreekverbod opgelegd om toch maar niet uh, nog erger dingen te zeggen, maar dat is standaard niet het geval. En dat begrijpt niemand, want daardoor wordt echt iedereen uh, ja, opgelegd. Gehitst en, en, en dreigen de fans met acties tegen de bezoekende fans van Standaard. En ja, dan moet je toch als politie de waakzaamheid verhogen. En het is bij ons waarschijnlijk gebeuren dat in ja. feite het clubbestuur van een tegenstander, dat die eigenlijk heel de zaak opkloppen. Het is niet iets van de hooligans of van buitenuit, nee. Het, het is, is van het bestuur. Het is van Standaard die in feite die, die sfeer zo gezet heeft. Ja. Maar uh, hoe laat is de aftrap morgen? Zes uur. Zes uur morgen, zondag. We houden het scherp in de gaten... en we spreken hier wellicht op maandag nog even om te kijken hoe het is afgelopen. Arman, dankjewel. Arman Schreurs was dat, voetbalcommentator te België... over die beladen topper die dus morgen gespeeld wordt. En dan Suriname. De Surinamers moeten de komende twee jaar de broekriem aantrekken... heeft de regering bekendgemaakt. De Staatskas is leeg en er moet dus meer geld binnenkomen. Dat betekent hogere accijns op alcohol en tabak, maar ook duurdere benzine. De brandstofprijzen zijn met 35% gestegen. Omdat alle productie afhankelijk is van brandstof... zullen deze kosten doorberekend worden aan de consument. Zoals bijvoorbeeld aan Anton. Hij is 68 jaar en hij verkoopt elke ochtend de krant. Ja, ik heb het vervolgd. En? Nou, wat kan ik als één maand doen? Je gaat niks doen. De mensen die gestemd hebben om deze regering daar te zetten... moeten het zelf weten. Ja, toch? Maar wat betekent het voor u? Voor mij wel. Je kan niks doen. Je gaat met de stroom mee. Je kan niet tegen de stroom zwemmen. Anders verdrink je. Anton moet rondkomen van een ouderdomsuitkering en dat is 350 SRD. Ongeveer 80 euro per maand. Hij verdient er wat bij door langs de kant van de weg de kranten te verkopen. En dat levert hem ongeveer 6 euro per dag. Ja, ja. Nou, je maakt 10 cents op een krant. Dus je moet zo'n 300, 400, 400 kranten per dag. Verkopen dat je iets kan verdienen. En dan verdient u, als u 10 zet op een krant maakt, heeft u 30 srd per dag? Ja, als je geen andere uitgaven hebt. Maar ik heb het gevoel, eerlijk heb het gevoel, dat het nog erger gaat worden. Maar goed, de regering zegt dat er wel verzachtende maatregelen komen. Zo krijgt u bijvoorbeeld bij uw AOV 75 srd extra? Het, het schijnt een verzachtende maatregel te zijn, maar het is niks. Dat zeg ik u. Aan de overkant van de straat, waar Anton zijn klanten verkoopt, gooit de supermarkt haar deuren open. De eerste klanten stromen al binnen. Ik zie dat u net boodschappen heeft gedaan. Heeft u het gevoel dat u meer, al meer betaald heeft dan normaal? Um, nu niet. Het zijn lokale producten, maar als je naar de import uh, kijkt, bijvoorbeeld gisteren, ja, ik ook van dat ik voor een bloemko uh, ineens 18 SAD moet betalen. Ja, dus... Uh, ja, het, het is wel voelbaar. want gisteren heb ik bijvoorbeeld gedankt. En normaal denk ik um, 150 ACD voor een halve tank. En nu moet gisteren heb ik gisteren hebben 220 ACD betaald. Dus uh, het is een hele hap. Ja. Tot soort stor, echt. De, de bijdrage was van onze correspondent Henna Draaibaar. Radio 1. Het NOS Journaal. Hier is Dichter Hark.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 Een inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoeken hoe vaak het voorkomt dat gehandicapten worden vastgebonden. Instellingen in de gehandicaptenzorg hoeven daar nu geen melding van te maken als een patiënt het zelf eens is met de vrijheidsbeperkende maatregelen. Afgelopen weken ontstond ophef over de situatie van de 18-jarige Brandon, die al drie jaar lang dagelijks wordt vastgebonden. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het bolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt tussen 5 graden aan de westkust en 2 graden in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vanmiddag houden we veel bewolking en vooral in het zuiden en westen kan daar nog wat lichte regen uitvallen. In de noordelijke kustprovincies is er het meeste kans op zon. De middagtemperatuur ligt vandaag tussen 6 graden aan de westkust en 3 graden in het zuidoosten. Vanavond zijn er veel wolken, lokaal kan het even opklaren en als dit gebeurt kan er wat mist ontstaan. In de nacht wordt vanuit het noorden de bewolking weer dikker en gaat het licht regenen. De minima liggen tussen 4 graden in het westen en 0 graden langs de oostgrens. Morgen is het bewolkt en lokaal valt er een spatje regen. Met 3 tot 6 graden is de temperatuur gelijk aan die van vandaag. Ook maandag en dinsdag verandert er weinig. Daarna neemt de kans op opklaringen toe. Dit betekent in de nacht de kans op lichte vorst, maar ook mist. Overdag blijft het een graad of 5 en zien we de zon weer eens.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 De NOS, het Radio 1-journaal, ook te beluisteren via het internet. Uh, NOS.nl is het adres. En natuurlijk, we twitteren. NOS Radio 1, dat is het Twitteradres. ADO Den Haag is de tweede helft van de voetbalcompetitie goed begonnen. Thuis werd Heerenveen met 3-1 verslagen. En daardoor gaat ADO Heerenveen voorbij op de ranglijst. Denny Buijs, maker van het eerste Haagse doelpunt was... uiteraard zou je bijna zeggen, erg tevreden over het spel van zijn ploeg. Ja, ja ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben vandaag. En... Uh... De enige kanttekening is misschien alleen dat je, dat je die tegengoal krijgt. Dat, ik heb mezelf niet gezien, maar dat hij wel iets te makkelijk was. Maar gelukkig maak je daarna gelijk 3-1. En uh, ja, Wat wel zij, Dat trek je die wedstrijd verdiend naar je toe. Is hier een gevoel wat je al een beetje bemerkt in de winterstop? Ja, eigenlijk het hele seizoen al. Hè. Vanaf, uh, vanaf dag 1 uh, in de voorbereiding eigenlijk al. Uh, ondanks dat we de eerste twee competitiewedstrijden verloren toen. Maar uh, ja, toen was het voetbal ook al aardig... En, Natuurlijk hebben we ook al een paar minder wedstrijden gehad, zeker net voor de winterstop. Maar uh, ja, gelukkig pakken we het nu weer op. Want het is gedisciplineerd, het is alles op het juiste moment. De duels winnen, eigenlijk klopte alles deze avond. Ja, we blijven maar in complimenten overgaan, maar toch? Ja, we moeten, niet, uh, we moeten het niet te groot maken. Nee. Ik denk dat we vandaag uh, wat het, een goede wedstrijd hebben gespeeld. En uh, daar moeten we even lekker van genieten. Dit weekend is lekker dat je dan een vrijdag hebt gespeeld. Kan je lekker een weekend van genieten. En, uh, en nou, volgende week uh, kijk je tegenaan om uh, volgende week zondag weer drie punten te halen. Dat het genieten ook maar even naar jou uh, overhevelen, want ja, die goal is daar, dat is dubbel genieten. Ja, zeker. Uh, ik moet zeggen dat ik uh, blij was dat ik uh, vandaag mocht starten, omdat ik uh, de afgelopen weken best wel lekker getraind had. Alleen aan de andere kant uh, ja, is in principe bijna iedereen fit en uh, de ploeg heeft natuurlijk voor de winter heel goed gedaan. En, uh, ja, ik kom terug uit 3,5 maanden uh, blessure. Mijn laatste wedstrijd dat ik startte was de eerste wedstrijd bij Vitesse. En net voor de winterstop heb ik een paar keer aan kunnen haken met, met invalbeurten. Ja, dan is het lekker dat je vandaag uh, de beloning krijgt voor het harde werken en terugkomen na 5,5 maand. En dat je mag starten. En uh, ja, dan is het ook fijn dat je nog gelijk een... Uh, een aandeel heb in de, in de overwinning natuurlijk. Dat zei Danny Buis. De vragen werden gesteld door Ronald van der Geer. Nou, dan de coach van de verliezende ploeg, Ron Jans. Heerenveen kende voor de winterstop een hele sterke reeks... en dus was Jans vol zelfvertrouwen richting Den Haag gegaan. En de teleurstelling na het verlies is duidelijk. Ja, dat is echt iets wat, wat ik echt niet aan heb voelen komen. Ik had de hele dag al een heerlijk gevoel... want we gaan weer voetballen en we staan er gewoon goed op. en ja, ik, met name de eerste helft. Uh, we hebben zo slecht uh, gespeeld. Maar ook geen enkele bravoure, uh, initiatief, lef. Uh, we leveren alle ballen zo in. En uh, Den Haag deed de, de, de, de, de, het, moet ik, moet ik zeggen, ook uh, uitstekend. En uh, eigenlijk mag je met 1-0 gewoon uh, blij zijn. Want ik geloof dat de eerste schot op doel pas in, uh, in de 40ste minuut uh, zo'n beetje was. Dus, uh, uh, onbegrijpelijk. Ja, een verklaring is daar ook niet voor te vinden. Dat, dat is iets mentaals. Ja, nou ja dat, dat geeft toch wel aan dat uh, we zijn als team uh, zeg maar aan het eind van de eerste helft van het seizoen uh, nou behoorlijk uh, gegroeid. Maar als het gaat om uh, lef en initiatief en uh, als, als je echt wordt uh, getest, dan, uh, ja, dan zijn we toch uh, te verlegen. Want de tweede helft was ook zeker niet super, maar dan werd er werd in ieder geval uh, meer naar voren gespeeld, geknokt. En uh, dat heb ik de eerste helft totaal gemist. Is dat dan ook de drie elementen die je aanhaalt in de rust? Ja, uh, ik met name op het uh, mentale uh, gedeelte van... Uh, nou, jongens, uh, dit, dit kan toch niet, dit is niet Heerenveen. En uh, um, ja, dat... agressie, druk zetten naar voren. En ik, ik moet zeggen, in feite hebben we de tweede helft zoals we wilden beginnen... hebben we precies de punten aangehaald zoals ze de eerste helft ook wilden beginnen. Maar ze deden het niet. Narsing is een invaller, maar Dos is ook een invaller. De meest besproken man in Heerenveen afgelopen week tegen Wille en Dank. Wat, wat doet die goal, hem en jou ja dat, uh, wat, die, wat die Bas doet, dat moet je aan Bas uh, vragen natuurlijk. Maar uh, wij hebben uh, nooit gezegd dat, uh, dat wij uh, Bas geen goede spits vinden... of dat hij niet van waarde is voor het team. Alleen ja, hij heeft met, uh, met zijn eigen situatie en, uh, en zijn zakenwaarnemers... die hebben daar uh, problemen mee en hebben ze een gesprek met de club gehad. Maar uh, ja, het verbaast mij niks dat uh, Bas een goal uh, kan scoren... en hij gaat er nog wel meer maken in de toekomst. Bij jullie? Dat uh, hoop ik wel. Werk aan de winkel, meneer Jans. Om, eh, ik ben blij dat ik werk heb, want ik vind nog steeds dat ik steeds een fantastisch beroep heb. Maar je, je verliest wel eens. En de manier waarop, eh, met name in de eerste helft vandaag, daar ben ik zeker niet blij mee. En dat, dat moeten we dan maar tegen Groningen rechtzetten. zetten. Dat is de oude club van Ron Jans. Dat zou hij wel leuk vinden. Vanavond wordt nog gespeeld. Heracles tegen AZ. nek dat is de enige keer dat je geen NEC hoeft te zeggen. Willem II tegen Vitesse. En een hele belangrijke wedstrijd voor Rotterdam. Feyenoord speelt tegen de Graafschap. Is er toekomst voor de euro? Hoeveel geld is er nodig om de munt te redden? En waarom zijn er in Europa zoveel meningen over de munt? André Meijnen maakt toch met deze en andere vragen... naar de man die behalve de euro ook ooit Mr. Euro werd genoemd. Meneer Zalm, is de euro in gevaar, vindt u? Nee, nee de euro is niet in gevaar. Uh, ook de koers van de euro is redelijk stabiel. Dus, uh... En het is niet zo dat wij over twee jaar geen euro meer hebben... of niet meer met dezelfde 17 landen één euro delen? Nee, de euro blijft. Waarom weet u dat zo zeker? Nou, omdat uh, alle alternatieven buitengewoon schadelijk zijn voor Europa en ook voor Nederland. Maar er kan in korte tijd heel veel gebeuren. Zomaar een land aan het infuus? Ja, nou, daar is nu een uh, voorziening voor getroffen. En het is nu aan die landen om aan te tonen dat ze in de komende twee, drie jaar hun begroting weer op orde krijgen. Maar snapt u het wantrouwen in de markt? Of het wantrouwen van beleggers? Van, van, gaan die landen het wel redden? Dat mensen dus niet langer hun geld durven en willen investeren in landen als Spanje en Portugal? Ja, ik begrijp wel dat uh, beleggen in Nederlandse en Duitse staatsobligaties... als prettiger wordt gezien dan het beleggen in Spaanse obligaties. Je ziet ook dat markten ook wel wat overreageren soms. In Griekenland uh, is er plotseling een zekere paniek uitgebroken. en uh, is, Heeft men zich gerealiseerd dat uh, ook landen soms hun verplichtingen niet na kunnen komen? Ja, daar is weer de reactie op gekomen vanuit de politiek. Uh, door ja, toch nu met ingrijpende maatregelen te komen. En dan moeten de komende twee, drie jaar moeten die landen dus aantonen dat ze weer op orde komen. En eerder is de onrust niet weg, denk ik. Wat nu zo eigenaardig is in de hele discussie is dat je aan de ene kant heb je wantrouwende beleggers... die zeggen wij hebben onvoldoende vertrouwen in landen als Spanje, Portugal... om daarin zeg maar ons geld te steken. En aan de andere kant heb je de landen die zeggen van er is niets aan de hand. De landen doen hun stinkende de best om vooruit te komen. En tegelijkertijd zijn de landen die dat laatste zeggen ook de landen die niet investeren. Nou ja, het is niet gebruikt dat overheden bij elkaar in obligaties investeren. Uh, dus wat dat betreft is niet bijzonder. Uh, als, je, als je belegger op zee wil spelen, ja, dan zeg je toch... dan heb ik liever een obligatie van de Nederlandse overheid... dan van de Spaanse of Portugees of Ierse overheid. En dat is te begrijpen. Maar bent u als bank ook dan zo wantrouwend? Nou, als bank uh, hebben wij betrekkelijk kleine posities op uh, deze landen die wij ook niet in een soort fire sale van de hand doen. Uh, dus wij blijven hier vrij rustig onder. Nou hebben we dus een noodfonds. Daar is ook zoveel om te doen eigenlijk. Uh, waarom willen we het noodfonds maar niet echt wat worden? In de zin van dat mensen daar nou vertrouwen in hebben. Nou ja, de politiek uh, is zelf uh, heel erg veel en vaker aan het discussiëren... Over dat noodfonds, uh, voorlopig is het noodfonds uh, groot genoeg. En ik vind uh, als je de nood aan de man komt, kan je altijd een besluit nemen om te vergroten. Dus de lijn om nou niet onmiddellijk uh, te gaan verdubbelen, die door de Nederlandse regering wordt aangehouden, kan ik alleszins begrijpen. Maar aan de andere kant heb je dan de Europese Centrale Bank die zegt, het moet groter. De Europese Commissie betoogt, het moet groter. Er zijn landen als Frankrijk die zeggen, het moet groter. En dan heb je Duitsland en Nederland die zeggen, nou het zou kunnen, maar het hoeft niet van ons. Ja, en uh, zolang je maar bereid bent uh, om, als het echt nodig is... tot vergroting van het fonds over te gaan... zijn die verschillen in opvatting niet zo groot, denk ik. Uh, Duitsland is vooral uh, degene die de meeste moeite heeft... met nog verdere inmenging en dergelijke. Uh, begrijpt u die houding van Duitsland? Ja, Duitsland is natuurlijk veruit het grootste land. Dus als er bijgedragen moet worden... dan uh, is Duitsland natuurlijk ook veruit de grootste bijdrager aan wat dan ook... Uh, Duitsland heeft natuurlijk ook nog uh, een, een ijzersterke economische positie. de bevolking daar, dat is natuurlijk ook een intern uh, Duits probleem, zou je kunnen zeggen. Die zegt dan van, goh, uh, wij hebben onze boel goed op orde, maar moeten wij nou meehelpen om de boel van anderen op orde te brengen? En dat is aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant moet je wel zo verstandig zijn dat je ook de bredere belangen van Duitsland ziet. Want Duitsland wordt natuurlijk uiteindelijk ook geraakt... als het in een aantal Europese landen echt bergafwaard zou gaan. Gerrit Zalm, oud-minister van Financiën, in gesprek met André Meijema. De duizenden berichten van de Amerikaanse ambassades die de NOS heeft gekregen van WikiLeaks... zorgden afgelopen week voor verbazingwekkende kijkjes achter de schermen. Zoals de hoge ambtenaren die Amerika suggesties deden... om Wouter Bos onder druk te zetten, zodat hij akkoord zou gaan... met een verlenging van de missie in Afghanistan. Het zorgde vervolgens voor spanningen tussen PvdA en CDA. Of bijvoorbeeld het nieuws van gisteravond... dat Jordaanse troepen toch gevochten hebben in Afghanistan... terwijl ze erheen zijn gegaan voor een opbouwmissie. Hans Laroes, hoofdredacteur van de NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Was je verrast over alles wat erin staat? Uh, nou, <laughs> ik heb wel met uh, rode oortjes zitten lezen, want ik hou heel erg van uh, het kennen van het politieke proces en alles wat erachter zit. Dus uh, wat zegt de ene ambtenaar tegen die? Uh, hoe, worden de, hoe worden de Amerikanen ingezet om Wouter Bos te beïnvloeden? Wat doet uh, Timmermans om Balkanen te beïnvloeden? Al dat soort dingen waarvan je kan vermoeden uh, dat ze gebeuren. Dat zie je dus nu allemaal zwart op wit staan. In, de, geschreven door de Amerikanen. Dus gezien door hun ogen. Uh, dus dat vond ik en vind ik interessant om te lezen. Alleen hele uh, grote, uh, brekende verhalen. Zoals we dat dan zeggen. Van die verhalen die meteen de openingen van de journaals en de kranten zijn. Die zitten er niet in. Had je dat wel verwacht? Uh, nee, mijn verwachting was wel dat we veel inkleuring, veel context zouden vinden. Maar niet echt het echte grote. En er komt ook... Denk ik, omdat uh, dit is uh, de categorie vertrouwelijk en geheim, maar top secret dat zit niet bij deze kabels. Nee, is dat een foutje dat we nee, die nee, nog nee, niet nee, hebben? Nee. Die heeft WikiLeaks niet. Oh, die heeft WikiLeaks wel niet. Dat komt uh, simpelweg door het feit dat de Amerikanen anders met hun informatie omgaan die top secret is, uh, dan met deze soort informatie. De, de, die, deze is, is bewaard op een plek waar iemand er makkelijk bij kon, relatief makkelijk. Uh, en het echte topseekers, uh, daar, daar, daar zitten ze beter op. Laat ik het maar zo zeggen. Jammer, voor ons. Hè, voor ja, ons vrienden, wel, ja. ik, maar ik denk dat je daar veel meer in zou vinden. Want uh, bijvoorbeeld het woord Israël, om maar zo ja. te noemen... waarvan je zou veronderstellen dat dat veel in kabels voorkomt... dat komt er bijna niet in voor. Uh, een aantal ja. dingen rondom het huwelijk van uh, Maxima Willem-Alexander... dat zit, daar, het zit niet in deze kabels En dat zijn toch zaken, ook destijds in combinatie met de positie van Zorikieta... de vader van Maxima, waar je zou denken dat de Amerikanen zich daarmee bezighouden. Ja, want jij zegt al even, uh, het woord is... Israël, uh, daarmee zeg je ook iets van over hoe wij die documenten lezen. We ja. zoeken eigenlijk op woorden. Ik bedoel, zoals ik uh, Hugo van der Par, die heeft een stuk op NOS mm -hmm. net geschreven... die zegt, we zoeken op, op termen, we zoeken ja. op woorden. Wat, wat zijn de woorden waar we op zoeken? Oh, er hangt daar in die kamer waar die mensen zitten... hangt er inmiddels een lijst aan de muur met volgens mij 50, 60, 70 uh, zoekbegrippen erin. Maar dat, dat, dat kan gaan om... Uh, of dat gaat om Iran, dat gaat om Afghanistan, dat gaat om Oeruzgan, dat gaat om de namen van de, de, de Nederlandse politici, van ambtenaren. Uh, dat gaat over Hugo Chavez, uh, het Internationaal Hof van Justitie, alles wat je kan bedenken dat gespeeld heeft. JSF, noem maar op. Wat er nu naar buiten komt, het is politiek geladen, eh, politieke inkleuring zoals je zelf zegt. Maar wat je vervolgens natuurlijk wel ziet, is dat er een politiek spel begint te ontstaan. Partij van de Arbeid, verontwaardigd, maar er komen ook verkiezingen aan. Er komt een besluit aan over Afghanistan. Ja. Is dat niet ook gevaarlijk voor de NOS? Nou, ik denk het niet. Kijk, ik denk dat uh, het gevaarlijk zou zijn om informatie die je hebt achter te houden. Kijk, en deze informatie hebben we gekregen een week geleden. Vrijdag. De, en vanaf dat moment zijn we bezig met uh, een, ja, ik zeggen, een grote publicatieactie, net zoals NRC en RTL dat doen. En dat is uh, ongeacht waar het over gaat. Dus op het moment dat een verhaal klaar is, brengen we het verhaal. En dat staat voor ons los van de vraag wanneer er verkiezingen zijn... en wie er in de stukken wordt genoemd. Ja, maar het komt de Partij van de Arbeid in deze zin wel weer goed uit... want die kunnen het CDA weer wegzetten als een onbetrouwbare partij... en er komen verkiezingen. Ja, maar gisteravond was er ook weer een onderwerp... Uh, waarin uh, bijvoorbeeld Timmermans zich over Balkan en de en dan. Uh, zou het CDA hetzelfde verwijt aan de PvdA kunnen maken. Dus wat dat betreft uh, zit, er wel een, uh, zit er wel een soort uh, verdeling in. Een uh, verdelende rechtvaardigheid. Ik denk wel dat omdat er veel over Uruzgan en de Uruzgan-missie is geschreven... en omdat een aantal CDA-politici veel druk uitoefenden op de PvdA van Wouter Bos... en op Wouter Bos zelf, dan zal je dat dus veel vinden. Als het omgekeerd was geweest... en als veel PvdA-ministers druk hadden uitgeoefend... bijvoorbeeld via de Amerikanen op het CDA, had je dat terug kunnen vinden. Dus het is ook een beschrijving van de werkelijkheid... zoals de Amerikanen die hebben ervaren. Ja, precies. Um, hoeveel hebben we er trouwens nu gelezen? Kunnen we, met andere woorden, uh, valt er nog veel te verwachten? Um, nog niet alles is gelezen. We hebben van de week uh, nog 7000 nieuwe kabels gehad... die al over Afghanistan gaan. Dus niet alleen het Nederlandse deel, maar Afghanistan. Alles, zal ik maar zeggen. Daar zijn we ook bezig, ook met de zoekmachines. Uh, daar zijn er, volgens mij, op basis van de eerste de oogst van die zoekmachines... zijn er geloof ik nu drie of vierhonderd gelezen. Dus dat betekent een aantal nog niet... Uh, waarvan we aannemen dat die iets minder prioriteit hebben. Maar uiteindelijk is het onze doelstelling om op een zeker moment echt alles wat wij hebben van A tot Z gelezen te hebben. En ja, de verrassing kan natuurlijk in de laatste kabel zitten. Uh, dus ik, ik weet niet uh, wat we moeten verwachten. Mijn idee is wel dat het, dat het vooral die verhalen zullen zijn die inkleuren en context geven. in plaats van uh, gigantische breaking news stories. Maar ja, zo'n verhaal van van de week over. Uh, die ene topambtenaar van algemene zaken... die Wouter Bos via de Amerikanen onder druk zet. Ja, dat zit verstopt in één alinea. Dus er, er, er kan meer verstopt zitten. En ik, ik, ja, ik, ik ga ervan uit dat we nog wel het een en ander zullen tegenkomen. Maar ik durf niet te zeggen of dat heel veel of heel weinig gaat zijn. En wanneer zijn we uitgelezen? Nou, dat zal nog wel even duren. Dat, dat, uh... U bent gewaarschuwd thuis. Ja, nou weet ik niet of dat steeds weer tot verhalen zal leiden... die op de radio of op de, op de tv's te horen en te zien zijn. Als je nu al ziet naar de website, daar staan veel meer verhalen dat op... dan de... we op radio en tv hebben gedaan. Precies, er dus staan soort... verhalen ja. op waar we eigenlijk... als je alleen maar luistert ja. naar de radio of kijkt naar de tv... Uh, van denken: hé, hey, uh, staat dat er ook ja. allemaal in? Ja, en dan denk ik, nou, mensen kunnen het daar lezen... met de kabels die erbij horen. Dus kunnen ze kunnen zelf kijken of wat wij zeggen klopt. En daar zullen nog een heleboel van dat soort verhalen komen. Daar ben ik wel van overtuigd. Nou, we zijn gewaarschuwd. Hans La Roes, hoofdredacteur bij de NOS. Dank u wel. Graag gedaan. Straks de opkomst, de ondergang en de wederopstanding van de LP. Verkeersinformatie, het is rustig op de weg, maar op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, ten hoogte van het knooppunt Rotterpolderplein is een rijbaan afgesloten. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Houdt u rekening met vertraging? Verwacht wordt dat de rijbaan vanaf kwart over acht weer vrij is. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van sloten. De LP is niet kapot te krijgen. Terwijl de cd-verkoop al jaren sterk daalt... zit de verkoop van vinyl juist in de lift. Het bedrijf Record Industry runt in Haarlem een platenperserij... die eind vorige eeuw door Sony werd afgedankt. Met een jaarproductie van 3 miljoen LP's is het de grootste in de wereld. En de markt groeit. Vorig jaar steeg de productie met maar liefst 40 procent. Oké. Okay. We zijn hier in een van de snijkamers bij Verrekkersindustrie. We hebben er twee. Rienus Honing, verantwoordelijk hier voor het uh, audio- en de kwaliteitscontrole, Die uh, zou ik graag het woord geven om uh, zo goed mogelijk over te brengen wat hier gebeurt. Rienus, ga je gang. Welkom allemaal. Ik we zet me even op pick-up. Dan gaan we gewoon die de naal Dit is wat ik erin stuur. Dat komt voor de naalta. Het is een missie om het optimaal te laten klinken en zo recht mogelijk goed te transfereren. En dit thuis te laten klinken bij de mensen. Wanneer is iets optimaal? Ja, je moet het doen met de middelen die je hebt. Helaas zijn er niet bij alle maatschappijen. Is het even goed omgegaan met, uh, met het archiefmateriaal. Waardoor heel goede vinylmarsers, echt speciaal gemaakt voor vinyl, verdwenen zijn. En dan moet je het doen met materiaal wat later geremasterd is voor digitaal. Wat toch aardig uh, een beetje verknald is. En, ja... Dat houdt dan op. Want anders wordt het een kwestie van, we maken er maar wat van. Ja, helaas kan ik niet anders. En dan maken we, proberen we het beste van te maken. Toto in Amsterdam? Ja, ik dacht 2004. Zelf bijgeweest? Ja, ik ben een Toto-fan, dus dit is wel voor mij ultiem om dit te mogen doen, om het te kunnen doen. De beleving komt helemaal terug. Ik zie hem weer in de zaal staan. En ik wil ook dat, zoals het in die zaal klinkt, goed klonk het. Zo wil ik het ook op, de, op het vinyl hebben natuurlijk. Ja, die opname is natuurlijk bedoeld voor CD, ja. oorspronkelijke. Ja, daarom bewerk ik hem zo mooi. En wordt hij nou mooier? Ja, ja. Ik heb beperkingen. Nu, dat noemen ze beperking naar analoog en naar vinyl. Maar ik vind het uh, juist uh, veel sterker om in het, in het uh, gebied van het gehoor te werken. We hebben gelukkig nog geen digitale oren. Dus ik pak lekker dat extreme hoog en lage wat je wel ziet maar toch niet hoort. Dat laat ik voor wat het is. En dat maakt het uh, vinyl dat het zo direct klinkt en lekker warm noemen ze dat. Hè? Er is een periode geweest dat de grote labels zeiden, vinyl, uh, ja, dat, het is dood, het bestaat niet meer. We gaan ons alleen maar focussen op cd's. Ja, en die periode is echt voorbij. We zien gewoon zo'n enorme toename. Uh, met name ook de jeugd ontdekt het. Die vindt een download leuk, maar die wil toch echt iets in hun handen hebben. Mark Klinkhamer is labelmanager van Musical on Vinyl. Een label dat nu een jaar bestaat. Ja. Wat is nou de reden dat mensen toch vinyl blijken te kopen, terwijl de mp3 er is? muziek een muisklik kan zijn. Ja, Vinyl heeft toch voor heel veel mensen een emotionele waarde. En het ziet er gewoon perfect uit. Zo'n zo ouderwetse hoes, zo'n klaphoes. En je haalt de LP eruit, je zet hem op de platen spelen. Je gaat rustig zitten, luisteren. Het, het voegt echt iets toe aan je collectie. Een download, het, het verdwijnt op de computer. Je, je draait het een keertje. Je zet hem misschien op een cd, maar een LP. Je ziet hem staan, je zet hem op en je voelt het ook meteen. Je ziet het en je voelt het. Uh, CD-verkoop daalt, uh, de, de downloads, er gebeurt ook niet zo gek veel mee, er wordt veel illegaal natuurlijk gedownload, maar de LP's die stijgen eigenlijk alleen maar. Wij zien ook dat sinds we zijn begonnen uh, de aantallen steeds meer omhoog gaan en we zijn op dit moment bezig met 50 bijpersingen voor Musical Vinyl alleen. Bijvoorbeeld Jeff Buckley Grace, die staat tegenwoordig eigenlijk standaard op de, op de pers hier. Met name natuurlijk door Halleluja, wat zo enorm uh, gehyped is de afgelopen jaren. Maar ja, dit album is echt onze klassieker, ja. Heeft u een gemiddelde klant? Poeh. Anders gezegd, zijn het vooral mensen met grijze haren? Die de jaren 60 en 70 nog hebben meegemaakt? <laughs> nou, zeker niet alleen. Zijn, absoluut zijn die er ook, ja. Ik ga ervan uit dat de gemiddelde klant tussen de 35 en de 45 is. Met uitschieters naar boven, maar ook ver naar beneden. We hebben ook inmiddels al mailtjes gehad van uh, zelfs kinderen van 12 die een Elvis Presley album hebben gekocht. die het helemaal te gek vinden. Heel bijzonder. U heeft klanten op het schoolplein. Absoluut. Waar alles eigenlijk al jaren gratis is dankzij internet. Ja, ja. dat is best verrassend. He. Ja, daar staan we niet elke dag bij stil. Maar toch is er inderdaad nog een grote markt voor ook uh, de scholieren, ja. Toch wel echt wel willen betalen voor muziek. De laatste spreker was Mark Linkamer, trouwens, van het platenlabel Music on Viniel. Dat LP weer een hot item is, dat kunt u ook morgen me merken. Want Radio 6 heeft 23 januari uitgeroepen tot dag van het Vinyl. De reportage was van Louis Dekker. Het NOS Radio En Journaal Media Overzicht. Ja, Jacqueline Niva. De huidige president van Suriname, Desi Boutersen... is ook na zijn veroordeling in Nederland wegens drugsmokkel in 1999... betrokken gebleven bij internationale drugscriminaliteit. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van geheime ambtsberichten. In 2006 arresteerde de Surinaamse politie... de volgens de Verenigde Staten grootste drugscrimineel uit buurland Guyana... Shahid Roger Kaan. Volgens Amerikaanse diplomaten had Kaan sociale en operationele banden... met Volgens een van de ambtsberichten kreeg Boutersen... de middelen om zijn inkomen aan te vullen met de drugshandel. In de diplomatieke post worden ook plaatsen in Suriname genoemd... waar Boutersen en Kaan elkaar zouden hebben ontmoet. Boutersen reisde bovendien geregeld naar Kiana... ondanks een internationaal opsporingsbevel tegen hem. Als ons land wordt getroffen door een ramp of een aanval waarbij chemische of nucleaire stoffen vrijkomen, dan neemt het leger vanaf 2012 het voortouw bij de rampenbestrijding, dat schrijft de Telegraaf. Speciaal getrainde militairen moeten elke plek in Nederland binnen twee uur kunnen bereiken om het gebied te onderzoeken en de besmetting zoveel mogelijk ongedaan te maken. De compagnieën van de Koninklijke Landmacht gaan vanaf komende week in Wezep aan de slag. Het leger inzetten bij chemische rampen is een nadrukkelijk verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In een interview met de Telegraaf laat luitenant-kolonel Mike Bos weten dat het leger in de nabije toekomst een grote rol gaat spelen bij catastrofes zoals de brand bij chemiepak in Moerdijk. En wij hebben immers jarenlange ervaring met chemische, biologische en andere stoffen. Aldus Bos. Een meerderheid van de achterban van de ChristenUnie... vindt een nieuwe politietrainingsmissie naar Noord-Afghanistan... geen goed plan. Het blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad... onder ruim 1850 lezers die op de partij stemmen. Ongeveer twee derde van de ondervraagden... heeft er weinig vertrouwen in dat Nederland concrete resultaten kan boeken. Vandaag raadpleegt de fractie van de ChristenUnie... tijdens een Vriendendag in Den Haag een deel van de achterban... over de trainingsmissie, het minderheidskabinet van VVD... En het CDA wil 545 man naar het noorden van Afghanistan sturen om politieagenten op te leiden. De PVV, Partij van de Arbeid, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen deze missie. Het kabinet heeft daarom steun nodig van zowel de ChristenUnie, GroenLinks... als D66 om tot een kamermeerderheid te komen. Even een Twitterbericht versturen op de fiets... of uh, snel een mailtje de deur uit doen vanuit je auto. Smartphones zijn zeker handig, maar alles behalve veilig in het verkeer. Reden voor verkeersminister Schultz van Hagen en Veilig Verkeer Nederland... om te waarschuwen voor het gebruik van smartphones op straat. Dat meldt het AD vandaag. Want even internetten en e-mailen met de mobiele telefoon... leidt nog vaker tot ongeluk in het verkeer dan wanneer je belt. Het ministerie ziet niets in een verbod op smartphones in het verkeer... want dat is gewoon niet te handhaven. Maar een sms'je of tweet kan wel even wachten en is geen ongeluk waard. Aldus minister Schultz van Hagen. What a night. Iedereen bedankt voor het stemmen. Ik ben zo trots op ons vieren. Trusten, twittert Pearl Jozefzoon. De zangeres eindigde als tweede bij The Voice of Holland... achter winnaar Ben Sonders. Van hem nog geen tweets van na zijn overwinning. Misschien wel omdat hij tot in de late uurtjes de finale zege heeft gevierd. Wie weet. Wel veel aandacht voor het talentenprogramma in een aantal ochtendkranten. Selectie uit de krantenkoppen, Ben de Voice en Ben mag naar Amerika. En op Twitter ontplofte het gisteravond echt op het moment dat de uitslag bekend werd. Daarna overigens kreeg je weer een hele andere Voice of Holland, althans VOH, want dat is dan de afkorting. Want ergens in Latijns-Amerika staat het ook voor iets, maar ik ben nog niet achter waar het voor staat. Waarschijnlijk iets van welterusten. Mensen, zo'n idee heb ik. Goed, dat allemaal. Het mediaoverzicht. Dankjewel Jacqueline. We gaan uh, straks nog even verder over die Voice of Holland. Want uh, wat voor contract krijg je nou? En leef je jezelf niet ongelooflijk uit als je meedoet aan zo'n talentenjacht? Actie, groene, actie, actie, actie. Gronde, Gaat natuurmonumenten actie, de barricades op actie, tegen het natuurbeleid van het kabinet? In Vroege Vogels komt het antwoord. Komt allen op worden?